Ja, dan gaan we er even zo over het nieuws heen. ...op zijn ministerie met Opel-topman Neumann. Het bedrijf wordt er al enige tijd van beschuldigd... dat het net als Volkswagen Schumel software gebruikt. Opel spreekt dat tegen, maar erkent wel dat de dieselfilters... alleen onder bepaalde omstandigheden optimaal werken. De gemeente Enschede is enorm teleurgesteld over het besluit van de KNVB om FC Twente terug te zetten naar de Eerste Divisie. De gemeente heeft met de club, de supporters en de sponsors hard gewerkt aan een goede toekomst, zegt wethouder Erenberg. Volgens hem wordt FC Twente opnieuw gestraft voor fouten uit het verleden. De wethouder bekijkt hoe hij de club kan ondersteunen. Wat de sponsors gaan doen is nog onduidelijk. Isolatiebedrijf Tonzon, een van de shirtsponsors, hoopt dat alles nog op zijn pootjes terecht komt.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 Renomi Kromovic-Jojo is er in Londen niet in geslaagd om Europees kampioen op de 100 meter vrije slag te worden. De Zweedse Sara Scheustreum was ruim vier tiende van een seconde sneller. Kromovic-Jojo won daarmee zilver, het brons was voor Femke Heemskerk. Bij de mannen won Sebastiaan Verschuren eerder vanavond goud op de 200 meter vrije slag. Hij zwom in de laatste meters de Servier Stepanovic voorbij en haalde zo de eerste belangrijke titel in zijn loopbaan. Het weer, vanavond nog hier en daar een bui. Vannacht overwegend droog, bij minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het... ZFM, en... verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. En dan zie ik werkelijk, ik zag iemand gapen net. Ja, ah, ja. Wat zeg je? Simon, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Goed uh, zo. Ian Gillen. En Ian Gillen is van uh, Deep Purple. Met uh, Win a Blind Man Christ. Dit is de mooiste uitvoering, denk ik. Take Gillen, uh, ja, van, de, van die Purple, zoals ik al zei. Nou, we hebben hier een heel vervelend mannetje in, uh, in de studio zitten. Ik noem geen namen, Ro. <applacht> en uh, Ro, die zegt van... Uh, hij zeg, heb, als ik uh, mijn mening mag zeggen... Hij zegt, ik heb zo de pest aan Guns and Roses. Nou, ik heb een mooi nummer voor hem. Charles of Mine en Guns N' Roses. Ja, daar wordt hij gewoon door, door de uitzending heen gepraat. Dat lijkt wel een hoorspel, eigenlijk. Wat zeg je? Je moet een babbelbox gaan werken. De babbel, de babbel, de babbel. Ja, ja, ja, ja, ja. van hart En uh, ik heb er iemand een plezier mee gedaan. Ik noem geen namen. Ro. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, hallo? Er zit er eentje doorheen, uh, geloof ik. Ik weet het niet. Ro, zit je er eens op te drukken met je vingers? Nee, For it is a human. Het klinkt als Iron Maiden. 666 I left alone My mind was blank What I saw in my old dreams was a reflection. Mede met de nummer of the beast. En dat waren trouwens de winnende nummers van deze week: 666. Eventjes over op Wanans. There's a lady who's sure all it glitter's is gold and she's buying the stairway to heaven when she gets there she knows sign on the wall but she wants Stairway to heaven. Je luistert nog steeds naar Rock at CFM. Ik kreeg net een berichtje van... God, Willem, wat ben je vanavond? Maar ik zeg juist helemaal niks. Ik niet. <middels> Goed, ik heb wat gasten hier zitten en ja, het is altijd gezellig. We maken er gewoon een soort uh, Radio 2 café van. Alleen met andere muziek. Stairway to heaven. Ik praat zelf nog een uh, intro heen, dat doe ik nu wel eventjes, want uh, er zijn uh, mensen die rekenen erop dat App en Vloed straks komt tussen 10 en 12. Dat uh, gaat helaas niet door, want Senior uh, Duif ligt met zijn uh, Los Bals in uh, España. En uh, die geniet van het heerlijke weer en van zijn welverdiende vakantie. Dus uh, ja, je zult eventjes een uh, weekje zonder moeten doen. November rain Guns and Roses. Je luistert nog steeds naar ZFM. Mijn naam is Willem Pruist, maar ja... Who cares, zou Rozen... Die Ro die lacht alleen maar, die man heeft de avond van zijn leven. Bitterballen bij zich, dus dat maakt een heleboel goed. Nog uh, 15 minuutjes te gaan en dan uh, zit het er uh, voor vandaag op. Volgende week uh, hebben we een heel andere uh, soort uitzending. Dan wordt het uh, ja, de avond van uh, Paul Simon, zeg maar. Met dan het Cresland Concert uh, in Afrika... We gaan op locatie, dus we gaan die kant op. En we gaan eens even rustig kijken hoe dat er allemaal uitziet. En er is nu iemand die veegt bij mij het zweet van de voren, want die ziet gewoon die Willem. Ja, maar ik bedankt. Kijk, weer bijna te, die, die Mark Otten, die, die houdt mij gewoon, hè? Schandalig. Hemelvol, always will be. En je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Misschien denk je van hé, hey, wat een lange outro en wat een lange intro. Maar goed, ik heb dus mensen die nemen afscheid en ze blijven afscheid nemen. Want dat betreft is dus het net of die Louis hebt, die ging weg en die, die bleef ook maar terug om. Heintje. Dus een nicht Heintje hoor ik net. Je luistert en dan zie je Wemanty, zie je beren gezellig. Oh my love. The, I am you are the sunlight in my growing, so little warmth. I felt the foam oh, It isn't hard to feel me glow. I watched the fire that grew so low. Nou, ik heb geprobeerd om, uh, om heel vriendelijk afscheid te nemen. Dus ze gaan gewoon niet weg. Het zijn net. Uh, ja, hoe, hoe, hoe noem je die mensen? Ja, die, die komen aan de deur en, en houden de vingers tussen de deur. Oh, de ja, Oh ja, precies. Ja, folderlopers. Die. <laughs> ja, goed. Je hebt kunnen luisteren naar. Uh, ja, Rocket C.W.M. Met uh, Willem Bruist. En dat was ik dan. Volgende week een iets andere uitzending. Hou Facebook in de gaten, want. Uh, we gaan er weer iets spetterend van maken. Tot de klok van tien uur. Stukje. Let's Zeppelin. En uh, ik hoop dat jullie, zoals bij ons, genoten hebben. Denk ik toch wel. Twee minuutjes Let's Zeppelin en dan uh, gaat de schuiven dicht. Fijne avond nog en tot de volgende keer.